Vanaf woensdag 3 juni mag er ook weer worden gereisd tussen de regio's en dus ook weer over de grens. Die datum is bewust zo gekozen, want 2 juni is een nationale feestdag. De regering wil voorkomen dat Italianen er die dag of zelfs een lang weekend massaal op uittrekken. In verschillende straten in Utrecht geldt dit weekend eenrichtingsverkeer voor voetgangers... om te voorkomen dat ze op drukke plekken te dicht langs elkaar lopen...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 S&P erkent dat de coronacrisis de Nederlandse economie hard zal raken, met een verwachte krimp dit jaar van 6,7 procent. Maar desondanks zijn de vooruitzichten voor Nederland volgens het bureau stabiel. Facebook heeft het animatieplatform Giffy.com overgenomen. De zogenoemde gifjes zijn korte, zichzelf herhalende filmpjes die op sociale media worden gebruikt om emoties te benadrukken. Giphy wordt geïntegreerd in Instagram, dat ook in handen is van Facebook. Het bedrijf zou er 400 miljoen dollar voor hebben betaald. Facebook belooft dat de gifjes van Giphy ook voor andere sociale media beschikbaar blijven. Het weer? Vanuit het westen raakt het op steeds meer plaatsen bewolkt. Minima tussen 0 en 5 graden. Overdag veel wolkenvelden. In het noorden kan een bui vallen. Tegen de avond klaart het wat op en het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 hurt I'm <laughs> not They follow you like an accomplice Lost all of your dreams The night is heartless My shadows, they follow you My shadows, they follow you In the darkness Nee. Nah. start the progressive attack, progressive attack, progressive attack. Progressive attack. I to ask you something. something. Hyper, Hyper. Hyper, Hyper.